Boedige start. nu met het NOS-journaal. De politiebond en de justitie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe politie-CAO. Dat belt de vakbond ACP. De politiemedewerkers krijgen er in drie jaar in totaal 6,5% salaris bij. en een eenmalige uitkering van 1000 euro. De politie voerde maandenlang acties, onder meer tijdens Prinsjesdag, toereetappers. en bij de start van de Eredivisie. Op een vakantiepark in Kaatsheuvel wordt vanaf volgende week. een groep van maximaal 1200 vluchtelingen opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft de eigenaar van het Noord-Brabantse Vakantiepark gevraagd om tijdelijke woonruimte beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen tot 1 april op het park blijven. Kaatsheuvel is een dorp in de gemeente Loon op Zand. De gemeente organiseert geen inspraakavond, wel worden er informatiebijeenkomsten gehouden. Direct omwonenden worden morgen bijgepraat tijdens een besloten bijeenkomst. En maandag volgt er nog een bijeenkomst voor alle inwoners van Loon op Zand. De 14 relschoppers die gisteravond in Geldermalsen zijn opgepakt zijn inwoners van de gemeente. De politie weerspreekt daarmee geruchten dat de mensen die geweld pleegden vooral van buiten kwamen. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart en hoopt zoveel mogelijk relschoppers op te pakken. De ongeregeldheden braken gisteravond uit vlak voor een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum. Als studenten buiten de spits reizen... wordt de OV-studentenkaart tot 205 miljoen euro goedkoper... zegt een adviesgroep onder leiding van de Rotterdamse ex-wethouder Balieu. Het reizen buiten de spits moet volgens de adviesgroep worden gestimuleerd... door de lesroosters aan te passen. Het vrijgekomen geld kan worden gebruikt... om de kwaliteit van hoger onderwijs te verbeteren... stelt de adviesgroep voor aan minister Bussemaker. Het weer bewolkt en soms wat zon. Het wordt erg zacht. In Zuid-Limburg kan het 16 graden worden... Morgen iets minder zacht en verder verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat tussen west en Knopend Zaandam 2 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en de Mieren 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar wat nou zo leuk is... en daar moeten we even niet schrikken... Uh, wat nou zo leuk is, dat is sinds kort... dus een antwoord op, hè? Ja. <laughs> Normaal draai ik dit soort dingen echt niet. Maar dit vind ik zo leuk... dat dit ga ik wel even draaien. Uh, als tegenhanger... voor, uh, voor uh, de flappy. Zou ik maar zeggen. Dus even kijken of het lukt allemaal. Moet, ja, daar komt hij al. Dat gaat allemaal gebeuren. Moet je horen. Time is right. Wat is dat nou? Dat is een advertentie. Die moeten we even overslaan. Maar... Ja, dat weet ik nu wel. Daar komt het. Bij Igmar. Uh, afgelopen donderdag, dus, belden we met Kraantje Papi. En vroegen we hem of hij voor ons een kerstplaat wilde maken. Het antwoord na al die jaren van Flappy, de 2015 versie van Kraantje Papi. MUZIEK Zoeken met elkaar Maar ze keken alle drie niet goed in het fietsenschuurtje, Want daar zat ik zo ontspannen Flink te scheiden in een laars Ze zochten samen Samen tot de koffie En dat ventje bleef maar janken Wat een mietje is het toch En ik maar lachen Ik kon alleen maar lachen Maar geen hond Ik kwam maar achter niemand die een schuurtje zocht Want hij heeft het ook niet goed dicht gedaan En die rotfamilie hier zo vind ik S'avonds telkens alle lichten aan Dus doe geen oog dicht Wil ik gaan slapen, fuck Ik zit liever achter de bitjes aan En wit me suf Het was eerste kerstdag 1961 En de vader van het ventje Die had boodschappen gedaan En toen had hij Een doodkonijn van Stoken. De overdieging. die ging... Nog steeds in het schuurtje goed verstopt en voelde kou. En toen kwam kleine Joep naar binnen met zijn vader in een bakfiets. In zijn polsen zaten wonden, om zijn nek hing er een touw. <lacht> Applaus voor Kruidje van de <Kruintje> <lacht> Ja, dus, ja oké. Okay. Een leuke tegenhanger van uh, de Flappy van Joep van het Hek is eindelijk, dus, na zoveel jaar. Is er een, uh, een antwoord gekomen op, uh, op Flappy? Uh, van Kraantje Papi, <laughs> normaal. Vond ik dat helemaal niks, maar nu. Uh, ik vond dit wel grappig eigenlijk. Ja. Kraantje Papi dus en Flappy. Nou, dat ruimt ook nog. Wat doe je nog mooier? Oh. Ja. Uh, en nu gaan we. Hé, hey, nu gebeurt er iets wat uh, niet de bedoeling is. Nou, nog een keer proberen. Hoppa. Natuurlijk, lukt het wel. I told her that I loved her, was not sure if she heard. The roof was pretty windy and she didn't. End of the day. Party died downstairs, had nothing left to do. Just me, her and the moon. I said you're on fire, babe. Then down came the lightning on me. Love can be frightening, for sure. My mom thinks it's the flu. Fall in your heart, even though it'll break Sometimes En dat was dan uh, One Direction en dat nummer heette uh, The End of the Day. En uh, ja, we doen vandaag maar niet de tune, want we hebben, geen, uh, we hebben geen vrijwilligersvacature vandaag. Maar onze Dolly, die heeft natuurlijk altijd wat te vertellen. <laughs> ja, en uh, die gaat het vandaag even vertellen over de Vrijwilligersacademie. Ja. Nou, uh, heb je daar ervaring mee? Ja, daar heb ik ervaring mee en ik kan het iedereen aanraden. Oh. Vertel eens, wat is dat? Nou ja, nou ben ik altijd gek op, op dingen waar je weer van kan leren. En. Uh, dat ik denk dat menige vrijwilliger dat ook wel heeft. Als je ergens voor kiest waar je hart ligt, dat je daar gewoon zoveel mogelijk van wil weten. En. Uh, mooi is nou dat. Wie is nou? De gemeente Haarlem die heeft uh, ooit uh, in een plan van aanpak van vrijwilligerswerk. in 2011, 2012. Hebben ze een extra impuls willen geven? En. Uh, een van die aangekondigde uh, initiatieven destijds. dat was het opzetten van de Vrijwilligersacademie. En uh, dat is toen dus van, van de grond gekomen. En uh, nou ja, iedere vrijwilliger. Die, die heeft op zijn tijd, zoals ik net al zei. wel eens behoefte aan het opdoen van nieuwe kennis. of uitwisselen van ervaringen. of ontwikkelen van je vaardigheden op, op je werkgebied. Nou, en die Vrijwilligersacademie. Die is er dus om organisaties. en hun vrijwilligers te helpen bij het delen en het verkrijgen van kennis. Nou, en dat, dat, dat is dus allemaal uh, ontaard in, in, in hele mooie cursussen... Die, die worden gegeven door en voor vrijwilligers. En uh, ik raad dan ook iedere vrijwilliger aan... om, als je, dat, als je daar ook oren naar hebt... eens de, de website van de Vrijwilligersacademie uh, Haarlem uh, te bezoeken... En dan is te gaan kijken wat er allemaal geboden wordt op dat gebied. Je, je hoeft vaak niet eens van huis weg. Want sommige cursussen die zijn uh, gewoon online beschikbaar. De meeste cursussen zijn gratis. Ook natuurlijk mooi meegenomen. En voor sommigen wordt er dan een, uh, een kleine donatie gevraagd. Maar in ieder geval op die website van die Vrijwilligersacademie vind je dus een uitgebreid scholingsaanbod. En uh, dan... Uh, Sorry hoor, ik, ik geloof dat ik een beetje allergisch ben ergens voor het slaan helemaal dicht. Oh? Ja. Maar goed, in ieder geval, al die cursussen en, en, uh, en workshops... die staan allemaal bij elkaar en uh, dat is hartstikke handig. Je kan dat zo allemaal nagaan. Dus ik zeg als vrijwilliger uh, tegen andere vrijwilligers... die zich uh, zouden willen aanmelden en wat willen weten over een uh, cursus... ga naar uh, de website www vrijwilligersacademie Haarlem.nl En uh, één ding moet je goed onthouden. Je wordt er altijd wijzer van. Je groeit als vrijwilliger. En je ontwikkelt je persoonlijk ook nog eens een keer. Nou, dat is dus op zich natuurlijk altijd goed. Want dat kan je ook later misschien... als je van vrijwilliger naar een betaalde baan gaat. Dan ja. kan je dat misschien ook nog wel... Uh, geen windeieren leggen, om het Precies. zo maar te zeggen. Precies, en, en je kan dus daarmee ook aantonen... dat je altijd initiatief hebt getoond... en geïnteresseerd bent. En ja. wat je dan al geleerd hebt. Ja. Ja, ik nou, zeg... Uh, doen. doen, ja. Nou, dat zeg ik dan ook maar. <laughs> ja, doen. Gewoon. Dus uh, de Haarlem.nl, Dat is het adres... Uh, vrijwilligersacademie vrijwilligersacademiehaarlem.nl En ga er gewoon eens kijken. Uh, zoals ik al gezegd, zoals Dori al zei, sommige cursussen of de meeste zijn gratis, wordt worden kleine bijdrage gebracht. Maar als het om je toekomst gaat, en om leuk werk te doen, nou, wat, wat scheelt het dan? Hè? Dus gewoon lekker. We gaan... Uh, ik ga ook eens even kijken. Misschien kan ik ook nog wat leren op mijn uh, oude dag. <laughs> je, weet, je weet het niet. Wat meer ik jou Nou ja, ik heb eens een cursus gedaan van, uh, van, uh, van idee naar uh, plan. Ja, ja. Top. Helemaal goed. Oké, okay, dit is Jack en de Winnerman. Zijn Jack en de Winnerman: broer? Wel, brother.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 Can't seem to realize the truth. You made it, and I'm so Claim your place under the sun And it's good to see you have your Have you chosen this or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Just know that I am so damn proud of you. Ja. Prachtig liedje van uh, Jack and the Weatherman. Echt heel mooi. En het liedje dat heet uh, A Brother. Ik draai over het algemeen nooit zoveel kerstplaten. Gek eigenlijk, hè? De meeste vind ik ook helemaal niks aan. Maar ja, vorig jaar om deze tijd, eh, dames en heren, eh, kan ik me nog goed herinneren, toen eh, kwam er ineens een kerstplaat uit. En daar hadden wij de première van, dat was ontzettend leuk. En die gaan we nou nog een keer draaien. Want het is bijvoorbeeld verrekening een Zandvoortse kerstplaat. Ja, een echte Zandvoortse kerstplaat is dit. Van eh, Alain Clark en zijn vader, Alain en Deen. En die hebben een prachtige kerstplaat gemaakt vorig jaar. En dat heet Going Back for Christmas. Schitterend. Alain.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 orkest erachter. Het is een to mooi liedje ook. Alain en Dane Clark samen. Vader en zoon. En het nummer dat heet uh, Going Back for Christmas. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het zo'n mooi nummer. Huh? Jij ook, hè? Ja, ja ik, ik, ik, ik, ja... Waanzinnig. Ja, Waanzinnig. ik vind het ook echt zo fantastisch. Ja, ik vind het Geweldig. Alain en Dane Clark. We gaan nog één plaatje draaien en dan uh, gaan we het nieuws doen. Of zullen we het eerst maar doen? Want jij moet tijd tijd weg, hè? Ja, als ja. je het niet erg vindt en de luisteraars vinden het niet... Als je het wel nou, erg vindt, moet je maar even bellen, hoor. Dan, uh, maar uh, nee, ik moet inderdaad... Uh, mijn kind moet naar een intake op uh, de volgende school. Dus, uh, ja. En dan moet ik het natuurlijk brengen. Ja, ja. Zo. Nou, dan gaan ja. we nu het nieuws maar doen. Ah, oh, fijn. Dank je wel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan nou volgt hier een update van het nieuws van 17 december. Alhoewel, een update. Er is in het afgelopen uurtje niet erg veel meer gebeurd. Dus het wordt gewoon een herhaling eigenlijk. De politie heeft woensdagavond een hennepkwekerij in een woning in het centrum ontmanteld... De woning was boven een restaurant aan de Kerkstraat en er werden ongeveer 250 planten in een professioneel opgezette kwekerij aangetroffen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft later op de avond de planten vernietigd en de kwekerij ontmanteld. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Twee auto's zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de weg in Haarlem. De bestuurster van een van de auto's is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor eens middags ter hoogte van de Waardebrug... toen een automobilist probeerde te remmen. Hij botste vervolgens op een auto voor hem... en de baby die in de auto van de man zat kwam met de schrik vrij. De weg is richting centrum... door het ongeluk enige tijd gestremd geweest voor verkeer. Hierdoor ontstond er een behoorlijke file... Op 68-jarige leeftijd is zondagochtend het Zandvoortse D66... gemeenteraadslid Willem Wisman overleden. Wisman zat sinds, de, sinds 2014 in de raad. Daarvoor was hij een jaar actief als buitengewoon raadslid... en hij was een van de mensen die in 2009... de Zandvoortse afdeling van D66 nieuw leven hielp inblazen. Oud-defensieman Wisman kampte al een tijdje met een fragiele gezondheid... De raadsvergadering van afgelopen week is vanwege het overlijden van Willem Wisman verschoven naar volgende week. Zeven auto's zijn woensdagavond op de N208 op elkaar gebotst door een automobilist die met pech stilstond op de rijbaan. Rond kwart over zes kreeg een automobiliste pech met haar auto, waardoor ze een paar honderd meter voor de afslag naar Zandvoort Noord op de rijbaan tot stilstand kwam. De automobilisten konden niet meer op tijd remmen en in totaal botsten zes auto's achter op elkaar. De vrouw uit de voorste auto was in de tussentijd al zo verstandig geweest haar voertuig te verlaten en achter de vangrail te gaan staan. Zij bleef ongedeerd. Alle inzittenden van de zeven auto's die bij de kettingbotsing betrokken raakten, zijn in de ambulances nagekeken. Twee personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere zorg en zes auto's moesten afgesleept worden. De bestuurder van de achterste auto kon zelf verder rijden. De politie heeft woensdagochtend in Haarlem een 14-jarige jongen aangehouden... die probeerde te pinnen met een gestolen bankpas. Een vrouw zag op haar bankrekening dat er dinsdag geld was afgeschreven... bij een winkel aan de Rijksstraatweg. Vermoedelijk heeft de gedupeerde vrouw hierover contact gehad met de betreffende winkel. De politie werd gewaarschuwd toen de tiener de volgende dag dezelfde winkel binnenkwam. Agenten hebben de Haarlemse jongen aangehouden. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt: Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan zeekrachtige krachtige Zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar 13, 14 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind waait het krachtig en de temperatuur daalt naar de graad of 11. Morgen valt er in de ochtend wellicht nog een bui... maar de rest van de dag blijft het droog met geregeld zonneschijn. De zuidwestenwind waait krachtig aan zee en de temperatuur loopt op naar 12, 13 graden. En dat was hem weer, volgens uh, Rico Streude. was dan Steelers Wheel, het liedje van de Sidekick. Ja, dit hoorde u net al uh, even beginnen, maar dat is natuurlijk niet meer. Doen, want we moesten eerst het liedje van de Sidekick doen. Dit is... Uh, Kovacs. Wolf in Cheap Clothes. I'll Blend, down down Silvertown Masquerading as the chosen one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 Nederlandse zangeres. En de nummer dat heet Wolf in. Uh... Wolf in. Had ik eens je mond, man? Ik ben aan het praten. Wat was er het erheen te mekkeren weer met het. Ge... Nou ja. Uh, ik wou zeggen. Het, het nummer heet Wolf in Cheap Clothes. En dat. Uh, clothes. <lacht> Engels, daar word je ook gek van. Clothes. Dus een wolf in goedkope kleren. Laten we het zo maar zeggen. Zo heet het nummer van Kovacs. En dit is Sam Smith. En dat is ook een Kerstliedje. Jee, wat ben ik. Nee, soft bezig zeg. Kerstliedjes en draaien. Doe ik normaal nooit. Nou ja, die dan ook. Have yourself a merry little Christmas. Sam Smith. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Myself, I'm every little Christmas. Make the Yule time gay from now. Oud, uh, voor uh, historisch uh, kerstnummer. Maar weer opnieuw leven Maar Dat gebeurt natuurlijk met al die oude nummers. Hè. En het gekke is, er komt niet zo gek veel nieuws bij. Uh, behalve dan af en toe gewoon zo incidenteel iets moois. Zoals bijvoorbeeld van Alain en Deen. Maar er komt in principe niet zo gek veel bij wat opvalt. Ja, en dan komen ze toch uh, terug op die oude liedjes. Die uh, eigenlijk al 40, 50 jaar meelopen. Zoals dit, Have Yourself a Merry Little Christmas. Nou, ik denk dat elke Amerikaanse crooner... Uh, dit al een keer opgenomen heeft. En dit is dan de nieuwste versie van Sam Smith. En die doet het weer op zijn manier. En heel mooi. Subtiel, met alleen een pianootje. En het klinkt nog mooi ook. Sam Smith dus. En uh, Have Yourself a Little Merry Little Christmas. Gisteren... Uh, dames en heren, gisteren... ja, dat, uh, degene die geluisterd heeft... weet het nog, natuurlijk vijf uh, uur bezig geweest... Met de vinyljaren top 40 en het was een feest om te doen. Het was zo mooi. Al die prachtige platen te horen voorbij komen in vijf uur muziek die we gedraaid hebben gisteren. En het was een, een heerlijk gebeuren. En uh, ja, het nummer één album, dat moet je natuurlijk dan wel een beetje aandacht blijven geven. Hè? Want dat is niet voor niets. Met overmacht, Dat mag je rustig zeggen, met overmacht is deze plaat nummer één geworden. Uh, en dan gaat het natuurlijk om Brothers in Arms, het, het album dan, hè? Brothers in Arms van Die Straits. Met echt met overmacht. er waren er uh, heel veel mensen die heel veel goede herinneringen aan die plaat hebben. En het is natuurlijk ook een fantastische plaat. Dus vandaag maar nog eens even een nummer ervan. Een beetje contrastrijk met het vorige nummer. Maar dat maakt allemaal niks uit. Het is gewoon mooi om dit nog een keertje terug te horen. Dire Straits. Samen met Sting. Want die doet er ook al mee. En uh, het nummer dat heet... Ja, hij komt. Hij ja, komt heel langzaam opzetten. Dus dan denk je van... Dit is al Sting, hè. begint gelijk goed. Money for nothing! And the chicks for free! You play the on the empty... Nummer 1 in ons het vinyljaren top 40. Je de lijst nog eens nabel kijken, die staat op Facebook. Hè. En als alles goed gaat, en ik moet nog even bevestiging wachten, maar uh, ik denk dat het doorgaat, gaan we uh, die hele top 40 nog een keer herhalen. Niet op de radio, maar wel in de kroeg. 27 december, als alles goed gaat. Dus zijn maar vast die agenda. Dan gaan we de hele top 40 nog een keer afspelen in Borrel en Hardy. Dus worden we wel. Gezellig. 27 december. Maar de berichten hoort u nog? Komt wel op Facebook. Ik las trouwens een ander prachtig uh, uh, uh, ding op, op Facebook. En uh, als u dat ziet, ik heb het er zelf ook op gezet. Uh, delen graag. Er is een almeloze dierenarts die heeft uh, opgeroepen om op oudejaarsavond 31 december dus een plaspauze in te lassen. Gelasten. Of nee, in te lassen moet je zeggen. Ja. Gaat erom dat we tussen, uh, tussen 11 uur en 12 uur, zeg ik het nou goed, nee tussen 10 en 11 uur, geen Vuurwerk afsteken. Ja. Dit om de honden gewoon de gelegenheid te geven. om hem nog even rustig hun behoefte buiten te kunnen doen. Want zoals u misschien wel weet. honden vinden vuurwerk heel erg eng. Terwijl, nou niet alle honden hoor, die van mij die kritiek. kijk niet op of zijn Oké. Frank Baerman-Kron. Oh, nou, nou, doe. En loopt gewoon door. Maar er zijn heel veel honden die, die zijn gewoon panisch daarvoor. En die Almeloze dierarts die heeft dus nu een actie gestart. En die actie heet Plaspauze. En dat is, dat, ik vind het een fantastisch initiatief. Ik zal nog even precies de tijd nakijken. Uh, het staat op Facebook. Ik heb het ook gedeeld. Dus als u dat nou leuk vindt, doe dat dan ook. Het gaat erom dat er dus tussen uh, 10 en 11 op oudejaarsavond... dus de 31ste van deze maand... Uh, geen vuurwerk wordt afgestoken. Dus iedereen zich daar nou gewoon eens aan houdt zodat die honden in het laatste uurtje nog eventjes rustig kunnen vroeten en, en, en lekker rommelen buiten. En zo zonder dat ze uh, bang hoeven te zijn voor knallen en, en weet ik wie is, wat iets meer zijn. Kijk, wij kunnen er ook voorbereid zijn. Ik, ik zelf ben ook pagis voor vuurwerk hoor, laat ik eerlijk wezen. Maar honden hebben dat helemaal niet. Die kunnen zich er niet op voorbereiden. Die weten ook absoluut niet wat er gebeurt. Dus het is een goed initiatief. Deel het zoveel mogelijk als je het op Facebook ziet staan. Ik vind het een heel mooi initiatief. Dus tussen 10 en 11 mensen. Probeer daar gewoon aan mee te doen. Dus tussen 10 en 11 op oudejaarsavond. Geen vuurwerk afsteken. Zodat de hondjes. En andere beestjes misschien. Nog eens even buiten rustig. Even lekker kunnen rommelen. En, en, en, en dreutelen. En behoefte doen. En wat iets meer zijn. Zonder dat ze bang hoeven te zijn. Dat ze zich doodschrikken van het belachelijke vuurwerk. Nou, dat is een mooie oproep staat op Facebook. Almeloze Dierenarts heeft dat gestart. Dus ik zou zeggen zoveel mogelijk delen, zodat tienduizenden mensen met deze actie um, geconfronteerd worden. Was je droom, of... Nou, we gaan uh, de laatste plaat is van onze Zandvoortse Yves Berendsen. Want die hebben een droomvrouw. Nou, oké. Okay, ik hoop dat ze bij hem is met kerst. <laughs> the friend Even Berndtse, Antwoord Zar en uh, Mooi Liedje, dat heette uh, Droomvrouw. Ja, en dan, uh, dan zit het er op. Dolly is hem al gesmeerd. Ik zie hem helemaal alleen, maar nu moet het helemaal weer alleen. alleen oh afmaken. Nou ja. En uh, mijn vriend Bart is er ook al niet. Jong. Maar goed, Hans is er wel. Ik gaat vier uur, vier uur lang radio maken. Houd dat wel vol, joh? <laughs> vier uur langs rent, hoor. Weet ik uit ervaring. Ja, ik heb gisteren vijf uur gedaan. Dus... Maar goed, morgen ben ik er weer, vanaf twaalf uur. Maar dan zitten wij op de ijsbaan, hè. Dus morgen zijn we live vanaf de ijsbaan in de lucht. Dus eh, komt u gezellig eh, tussen twaalf en twee naar de ijsbaan. En trouwens, u kunt gewoon blijven daar. Want tussen 12 en 4 hebben we daar dan ook nog Maurice Mulder met de Euro Breakdown. Met name voor de jonge generatie leuk, want die draait heel veel van die uh, jonge muziek, zou ik maar zeggen. Hits van het moment. En dan dus, uh, hebben we ook nog tussen 6 en 8 hebben we ook nog het verhaal van uh, Zandvoort Draaidoor met Charlotte Duif. En Dolly, die zijn er ook morgen op de ijsbaan. En dus 8 en 9 sluit uh, Willem Bruist, die sluit het af tussen 8 en 9, tussen... Uh, uh, met kerstliedjes ja. ja. CFM Ghost Christmas, ja, zo was het. Dus dat is tussen 8 en 9. Eh, morgenavond. Van 12 tot 9. 9 uur lang staat CFM live op de ijsbaan. Ja, Hans, kom jij nog even schaatsen? Kan je dat niet? Ja, ik heb al gehoord dat jij heel goed de scheverschaat kan rijden. Maar dat, dat, dat dan weer wel. Goed, nou. Dus met het Luziefest doosje rammelen. En uh, doet dan nou ook nog Muziek Boulevard live. En weet ik niet wat hij allemaal gaat doen. En, uh... Nou ja, ik hoop, u, uh, ik hoop u morgen op de ijsbaan uh, tegen te komen. Hè. Gewoon lekker live radio maken op de ijsbaan morgen. Heel erg Heb er zin in? Nou, tot morgen dus. dan wenst jullie allemaal fijne dagen.